...om het zomaar te zeggen. Dus uh, in die zin wil ik dat splitsen wat beperkter naar de zomer. En, uh, ja, ik... Uh, ja, en wat uitgebreider als we hier uh, een jaar mee hebben gewerkt. Um, even kijken. Kijken. Ja, de heer Bouwberg wil vroeg nog uh, naar uh, de webscraping. Uh, dat is niet het enige instrument dat wordt uh, ingezet. En het, dat het ziet ook niet uitsluitend uh, de meldplicht op de platforms. De meldplicht uh, geldt uh, voor een ieder. En uh, is ook een handvat om weer verder te gaan uh, controleren. Ten aanzien van de tweede woningen... Wanneer is dat bepaald? In de visie op de verblijfsaccommodaties uit 2013... is eigenlijk het beleid, zoals dat nu nog steeds geldt... uitvoerig uiteengezet. En daarin staat onder meer dat de verhuur van tweede woningen niet wenselijk is. Onder meer vanwege de effecten die dat heeft. Voor wat betreft de vraag van... Meneer de voorzitter, sorry, maar dan hoor ik nu iets... In 2013 is er in een visie, dat een visie hè, is er neergelegd dat het niet wenselijk is om tweede woningen te verhuren. En nu is het in ene weer beleid. Is dat hetzelfde als met het volgende onderwerp? Dat er een visie door de raad is bekeken die door het college zomaar als beleid is neergezet? Houd. Uh, uh, uh, uh, uh, het volgende onderwerp bij betrekken, vindt? daar voel ik niet veel voor. Oh. Uh, sorry, uh, wethouder, u was bezig om een glasje water drinken. Maar uh, daar voel ik niet zoveel voor om daarop in te gaan. Uh, u vraagt die u stelde wat die visie nu betekent, daar gaat de wethouder waarschijnlijk ah. wel op in. En die vraag... Ja, dank u, voorzitter. Die vraag is eerder ook al beantwoord... in het kader van uh, de vragen die zijn gesteld in november. Um, en um, daarin is uitdrukkelijk ook ge gesteld... Um, um, ja, eigenlijk de historie. Dus in 2013 is de visie op verblijfsaccommodaties uh, vastgesteld. Uh, later is dit nog um, ook in 2015... Um, uh, als collegebesluit uh, raadsvoorstel uh, gegaan. Nou, het staat hier helemaal hoe dat is uh, uh, gegaan... en wat de achtergrond uh, daarvan is. Um, en voor wat betreft um, ja, de vraag die u stelt... wat is toeristische verhuur? Um, dan is het schema wat de heer Stefan presenteerde... daar heel duidelijk in naar mijn mening. Bed and breakfast, particuliere vakantieverhuur... recreatiewoningen, hotels, pensions... Als je het hebt over reguliere verhuur, dan woon je daar. En moet je ook ingeschreven staan in de gemeente Zandvoort. En als je hier tijdelijk bent, dan hoeft dat niet. In het stuk wordt ook nog ingegaan op de short stay verblijf. Daar hebben wij verder geen afzonderlijk uitgewerkt beleid voor. Omdat die behoefte er niet nu is in Zandvoort. Maar dat is, dat is het verschil... Um, ja, en dan nog um, tot slot dank ook aan de heer Stefan voor zijn uh, uitgebreide presentatie. Ik zou haast zeggen dat uh, de film niet meer nodig is met zo'n uh, presentatie. Dus dank um, ook voor uw bijdrage vanavond en u krijgt nog een schriftelijke reactie uh, van mij. Oh, ik ben, ja, ik ben... Iemand vergeet. Ja, ja. Excuse. Ik ga ook een afspraak maken. Nee, ik, excuse uh, meneer Elgebali. Uh, u hebt een vraag over, gesteld over de toeristenbelasting. Uh, nou ja, in de, naar de toekomst toe uh, gaan we het melden, melden. is wordt gekoppeld aan het betalen, maar wij kunnen dat niet met terugwerkende kracht uh, uh, opleggen. Uh, voor een deel zit dat uh, erin dat, dat uh, ja, het is moeilijk is om... Uh, nou ja, terug in de tijd na te gaan wie, uh, uh, wie niet uh, betaald heeft... en of diegene nu nog steeds verhuurt of niet. En daarnaast mag je ook volgens mij juridisch-technisch... niet uh, belastende maatregelen met terugwerkende kracht uh, introduceren... En dus de, u zegt eigenlijk, hè, daar moet u wel een slag in slaan in die inning van de toeristenbelasting. Eh, nou ja, dat willen we zeker ook gaan doen. Dus we gaan daar scherper op toezien, maar wel in relatie ook tot die meldingsplicht. Dank voorzitter. Goed, daarmee is dit onderwerp afgesloten. Uh, het is duidelijk dat het een bespreekstuk wordt. U krijgt namelijk nog antwoord op een paar vragen die gesteld zijn. Dus dit onderwerp komt terug in de volgende raadsvergadering. Uh, op punt uh, 6 van de agenda staat de evaluatie van het jaar rond paviljoens. Uh, ik wil daar uh, voorstellen om daar zeker aan te beginnen. Er zijn flink wat mensen hier vanavond aanwezig. En uh, ja, die kunnen hun tijd misschien uh, ook beter gebruiken, maar niet voor een tweede avond. Dus wat mij betreft doen we ons best om dat onderwerp vanavond in elk geval af te ronden... De andere onderwerpen, daar is een mogelijkheid voor om wat naar morgen te verschuiven. Maar dat eh, merk ik dan wel hoe we met dit onderwerp evaluatiejaar rond paviljoens omgaan. Eh, er wordt al druk eh, zand verplaatst. Dus ik ga er vanuit dat eh, een aantal mensen morgen weer druk aan de gang gaan. Eh, het seizoen begint alweer een beetje in Zandvoort. Het is nog wel middenwinter. Maar dat is in ieder geval wel de charme van ons dorp. Dus eh, we gaan beginnen met dit onderwerp. En ik wil eerst even voor de duidelijkheid... Eh, uh, vragen of uh, deze insprekers aanwezig zijn en daarna of er nog andere insprekers zijn. Ik heb opgekregen uh, de Vos, is die aanwezig? Ja. Dank u wel. Uh, de heer Peter de Rooij, van Vogels, ook aanwezig. Uh, van Zutphen, ook aanwezig. Cornelissen heb ik gezien aanwezig. Uh, Klinker, zijn heel aanwezig. De heer Petersen van Farout Aanwezig Zijn er nog andere buiten deze zes mensen? Ja. Ja, wie is ja? ja? Huig Molenaar. U bent nummer zeven. Geluksgetal. In deze volgorde wil ik u vragen om uw uh, zegje te doen, uw verhaal te houden en daarom plaats te nemen... En even in te spreken, dat is altijd voor de band nodig. Het lijkt wat overdreven, maar dat is voor de band nodig om terug te horen. Wie de inspreker is. U heeft, en daar ga ik toch wel vanuit. Zeven keer drie minuten is een uh, dikke twintig minuten. Een minuut of drie om uw verhaal te doen. Succes. Ja, u was de eerste, mevrouw De Vos. Ja. U mag ook gebruik maken van de microfoon. Goedenavond allemaal. Ik hoop dat u mij kan verstaan. Um, ik sta hier vanavond als advocaat namens uh, 14 uh, seizoensgebonden paviljoenhouders. Um, zij hebben mij gevraagd om hier te komen omdat voor hun bedrijfsvoering... drie maanden sluiting in de winter een forse kostenpost betekent... zonder dat daar enige omzet tegenover staat. En continuïteit van hun bedrijfsvoering is een groot goed. Um, zeker nu moet worden vastgesteld dat het aantal strandbezoekers... en uh, en daarmee de vraag naar jaarronde paviljoens in uh, Zandvoort uh, in hun beleving alleen maar stijgt. En zij zetten zich er al jaren voor in om uh, voor de mogelijkheid... dat alle paviljoenhouders op het strand gelijke kansen krijgen om jaar rond te kunnen exploiteren. En uh, deze mogelijkheid lijkt met het voorgestelde raadsbesluit definitief verloren te gaan. En daarom hebben zij besloten om de krachten te bundelen... en om de juridische bezwaren onder uw aandacht te brengen. Uh, gisteren heb ik u daarover een brief gestuurd. Ik hoop dat die hier ontvangen is... Um, en daarin staan um, zo um, op eerste lezing, uh, het is niet een uitvoerige juridische uh, behandeling, maar waarbij de eerste bezwaren die opvallen naar voren zijn gekomen. En ik denk dat het goed is dat die toch even bij de Raadscommissie onder de aandacht worden gebracht. Um, in de kern zijn de paviljoenhouders van mening dat hun uh, belangen bij de, de evaluatie die plaats heeft gevonden, in, zowel in de rapporten die daaraan ten grondslag liggen als aan, in het raadspluit zelf... ...onvoldoende uh, belang hebben gekregen... ...en zelfs dat er strijd is uh, van een goede ruimtelijke ordening... ...op de wijze waarop deze besluitvorming nu plaatsvindt. En uh, ja, dat baart wel zorgen, zeker omdat, en dat begrijp ik uit het raadsbesluit... Uh, ...dit voorstel de basis gaat vormen voor het nieuw te vormen omgevingsplan... ...strand, wat gaat gelden. Uh, en wat bedacht moet worden dat dat anders dan de huidige bestemmingsplannen... ...een looptijd van 20 jaar zal krijgen. Dus... Belangrijk denk ik om goed na te denken wat de gemeente in dit geval gaat doen. Om um, heel even kort, want ik wil niet in herhaling vallen en ik begrijp dat de voorzitter erg streng is op de spreektijd uh, en terecht. Um, um, wilde ik in de eerste plaats even naar voren halen toch het punt wat ik ook in de notitie gemaakt heb. Waarom nu? Wat is de reden dat het de, dat de, dat de, dat de, de college voorstelt om de besluitvorming over de jaarronde exploitatie... Uh, politiek nu al af te hechten en om te zeggen dit is de basis voor het omgevingsplan. Daarmee lijkt de kous af en lijken de paviljoenhouders voor voldongen feiten te worden geplaatst. Wat is daar de reden van en wat zijn de gevolgen die uh, met dit raadsbesluit worden gecreëerd? Daar zou, uh, zouden de paviljoenhouders graag van de wethouder een antwoord op hebben. Uh, dan is de, een volgende belangrijke vraag. Is, uh, als ik het raadsvoorstel lees, dan... Um, is, het, is een belangrijke basis dat aan ten grondslag ligt... is het rapport van Decisio waarin de marktruimte wordt bepaald. Maar wat uh, schetst nu de verbazing? Aan de ene kant zegt Decisio, er is ruim, ruimte voor drie paviljoenhouders. Um, daar wil ik het zo even over hebben. Maar tegelijkertijd zegt het uh, college weer, op basis daarvan... er is eigenlijk helemaal geen ruimte en wij wijzen alleen maar paviljoens aan die geen horeca uh, uh, in hoofdzaak uh, volgens het college exploiteren. En er is alleen maar ruimte voor een watersportvereniging en een congrespaviljoen. En voor één exploitant die heel ver weg bij Bloemendaal ligt... daar maken we een uitzondering voor. Maar dat staat eigenlijk haaks op het eigen rapport... wat ze zelf de grondslag hebben gelegd aan het raadsvoorstel... waarin staat dat er wel marktruimte is. Dus dat is onduidelijk. Het is, het is niet helder. Um, en dan nog even over Decisio. Die zegt dat er maar marktruimte is voor... Drie extra uh, jaarronde paviljoens. Um, en de vraag is eigenlijk, ho hoezo drie? Waar baseert de CISIO die conclusie op? Waar, waar volgt dit uit? Um, wat de paviljoenhouders in elk geval menen... is dat er alleen maar gekeken is naar de omzet en winst... van de uh, huidige jaarronde paviljoens om vervolgens tot de conclusie te komen dat er weinig uh, marktruimte is. Maar wat volgens de paviljoenhouders ook had gemoeten... is dat er gekeken moet worden naar de kosten die zij maken doordat ze niet jaar rond kunnen komen. Voor de paviljoenhouders is het openblijven in de winter... zelfs met een wat lagere omzet nog steeds aantrekkelijk. En dus die conclusie kan niet zomaar worden getrokken. En daarbij komt dat het rapport van Decisio... die evaluatie gaat al een, is al een tijdje gaande. Um, ja, inmiddels zou je toch kunnen vragen... zijn die cijfers waar ze zich op baseren zijn die nog wel actueel? Dus dat maakt dat de paviljoenhouders denken... voordat zo'n belangrijk besluit als dit nu genomen wordt ten eerste laten we kijken naar de, naar de gegevens of ze nog kloppen... en laten we een contra-expertise doen waarin we duidelijker uh, die marktruimte kunnen bepalen... om te kijken, is dat nou goed gebeurd en wat is nou precies die marktruimte? En op basis daarvan kunnen dan besluiten genomen worden. Dan nog tot dank, slot, dank, nog dank, één dank. kort punt. Ja, echt tot ja? slot dan. Ja, dat uh, een, nog een ander een belangrijk juridisch punt in elk geval is... dat de gemeente in het raadsvoorstel vervolgens heel zelfstandig drie individuele paviljoenhouders aanwijst, die uh, zouden mogen, ja, rond mogen blijven. En uh, mijn stellige overtuiging is dat de gemeente daarmee concurrentiebelangen aan het regelen is en niet zozeer ruimtelijke ordening, waar de gemeente zou moeten uitgaan van locaties aanwijzen, worden hier paviljoenhouders aangewezen en worden ook de criteria toegeschreven naar die paviljoenhouders. Dus uh, uh, Daarmee heeft u, ja. ik ga u toch onderbreken, ja, nee, het is zeker ik, ja. niet charmant, maar ik doe het wel. U heeft namelijk dus de brief gestuurd, dus we hebben het kunnen lezen. Snap ik, ja. En ik heb het gelezen en ik moet zeggen dat de kern van wat daarin staat, heeft u betoogd hier. Uh, en we kunnen het nog eens nalezen, we hebben het hier ook uh, bij ons als raadslid. Dank u voor uw bijdrage. En dan gaan we, zijn de vragen voor u? Ja, meneer Bouwberg wilson Ja, voorzitter, de geachte vertegenwoordiger van de 14 standpaviljoens... die uh, geeft de, uh, de, de, de gemeente de vraag van... hoe kunt u op basis van het rapport tot uw conclusie komen? Uh, ik zou graag aan de, de geachte afgewaarde willen vragen... waarom zij meent dat die conclusie niet terecht is. Dan kunnen we daar iets mee. Voorzitter, dank u wel. Ik heb uh, dat net geprobeerd uit te leggen. De conclusies uit het rapport zijn in elk geval niet uh, eenduidig. De, de, de cijfers zijn wellicht niet meer actueel. En daarnaast is het zo dat de paviljoenhouders van mening zijn... dat er onvoldoende gekeken is naar waar, waar we het hebben over de marktruimte... dat er onvoldoende gekeken is naar het totale spectrum en het speelveld op de markt. Er is alleen maar gekeken naar omzet van de huidige jaar rond paviljoens en kijk, ik ben geen markteconom, ik, ik ben geen deskundige, maar ik ben ervan overtuigd dat een deskundige zou zeggen dat je naar het totale plaatje moet kijken. En dat heeft hier niet gebeurd. Er zijn, is alleen heel specifiek naar, naar de omzet uit 2016, volgens mij, van de, van de jaar rond paviljoens gekeken. En om op basis van die conclusie te zeggen dat er een maar beperkte marktruimte is... ...vind ik een vrij bouwde conclusie. En om, om dan ook nog maar specifiek te zeggen... ...en dan specifiek voor drie, want dat wordt verder niet onderbouwd. Waarom kunnen het er geen zeven zijn of waarom kunnen het er niet zes zijn? De, de paviljoenhouders zelf zijn in elk geval van mening dat het wel kan. En die belangen zijn onvoldoende meegenomen in het rapport van Decisio. En daar zou een, een deskundige zou daar uh, op zijn minst iets over kunnen zeggen. U heeft goed gebruik gemaakt van uw extra tijd, uh, Dank u wel. mevrouw. Ja. Ik denk maanden dat er ook op dit moment voldoende is... ...meneer bouwberg Wil er komen nog andere sprekers. ja. Ja, oké, okay, dank u wel. Dan gaan we naar de volgende spreker uh, inspreken, de heer uh, De Rooij. Wilt u dat plaatsnemen en uw naam ook weer even inspreken? Dank u wel. Goedenavond, ik ben Peter De Rooij van <coughs> Strandpaviljoen Vogels aan de Zuidboulevard. Um, sinds 2005 zijn wij op het strand van Zandvoort te vinden... En eh, hebben vanaf het begin af aan onze ambitie uitgesproken om het hele jaar op het strand te mogen staan. Eh, omdat onze werktitel is, het is altijd mooi weer. Juist ook in de wintermaanden meenden wij toen al dat het eh, mooi was om mensen naar het strand te krijgen. Eh, de beleidsstukken die er toen lagen van de gemeente sterkten ons in de gedachte dat de gemeente ook echt voornemens was om daar ruimte aan te geven. Um, en wat wij uh, daarin zagen was dat er, uh, de gemeente uitging over spreiding over het strand als uitgangspunt. En dat daar gekeken werd naar um, de gebruikers die op dat moment gebruik maakten van het strand. Wat wij gezien hebben is toen wij begonnen is dat wij uh, de aandacht gegeven hebben een goed geïsoleerd paviljoen neergezet. We hebben, uh, zijn begonnen met uh, kwalitatief goede maaltijdverstrekking en hebben iets, daarmee iets anders gedaan... dan dat er was op het Zandvoortse strand. En dat heeft eh, succes gehad. We hebben de boulevard volgezet, ook in februari. En dat, wat wij zagen, was dat doordat wij dat deden... er een nieuw publiek kwam naar Zandvoort. Dus niet het publiek waar de beleid op gemaakt was. De wandelaars, die ergens zouden beginnen... En een wandelingetje zouden maken naar het volgende paviljoen. Daar kwamen juist mensen die niet zo nodig hoefden te wandelen. Even naar de vloedlijn en terug lekker naar binnen. En dan eten of drinken. En dat er dus een heel nieuw publiek aangeboord werd. Wat we gezien hebben is dat toen de Jarond-paviljoens kwamen... dat die trend eh, zich voortgezet heeft. En dat er het steeds drukker wordt in de winter. En dat er dus op het moment dat er iets ondernomen wordt, dat als er meer paviljoens bijkomen, dat er ook meer publiek komt en ander publiek dan dat er daarvoor kwam. Um, de, dat um, sterkt ons erin wat we dus de gemeente houdt vast aan de spreiding over het strand, waar wij denken dat het goed zou zijn om een sterk stuk met uh, meerdere paviljoens naast elkaar te creëren. Zoals bijvoorbeeld je ziet bij een meubelboulevard... dat er ruimte is, dat er mensen weten... voor goede kwalitatieve strandbeleving ga je naar het Zuidstrand van Zandvoort. En daar zijn er meerdere paviljoens open. Um, en juist door het op die manier te doen... krijg je nieuw publiek, meer publiek. En denken wij dat er zeker markt is om in de winter open te zijn. Um, wij hebben gezien... Als we afgelopen februari nemen, hebben wij ten opzichte van 2013 een omzetstijging van 227 procent. Dat is van 25.000 euro in 2013 naar 84.000 euro afgelopen jaar. Dat is dus meer dan 3,5 keer meer dan in 2013. Wat aangeeft wat ons betreft dat er in ieder geval ruimte is om juist in de wintermaanden, want als het in februari kan Waarom zou dat dan niet in januari kunnen? Eh, dat er in ieder geval economisch genoeg draagvlak is om meer jaar rond over toe te staan. U betoog is uh, helder. Zijn er commissieleden die hier een vraag over willen stellen? Nou, dan bent u heel helder uh, uh, geweest. Uh. En bedankt daarvoor. Dan zou ik willen vragen of de, de heer Cornelis. Uh, oh. 3. Ik <laughs> bestuur, geachte raadsleden, mijn naam is Sean Cornelis en ik maak vanavond graag van de gelegenheid gebruik om voor u in te spreken. De naam is de Vereniging van Strandpachters te Zandvoort. Wist u overigens dat deze club al sinds 1934 bestaat en dat zij bij koninklijk besluit op 29 mei van dat jaar werd goedgekeurd? Dit een vereniging is van 36 strandpaviljoens die Zandvoort rijk is en wij totaal bijna 30 ondernemingen vertegenwoordigen aan het strand van Zandvoort. En deze vereniging komt op voor vijf jaar rond en 24 seizoenspaviljoens. En om dan ook maar even met de deur in huis te vallen vanavond... de leden van, de, de leden van onze vereniging verschillen van mening omtrent in dit onderwerp. Dat mogen vanavond wel duidelijk zijn. Het gaat om het feit of uitbreiding gewenst is of dat het niet gewenst is. Het gaat over eerlijke kansen en economische haalbaarheid... En daardoor is er geen tweedeling ontstaan binnen ons bestuur. Wij zijn juist allemaal teleurgesteld in de gang van zaak hoe dit proces jaar rond in samenspraak met de gemeente tot stand is gekomen. Wellicht is het leuk om een citaat onder uw aandacht te brengen uit de acte van oprichting in 1934. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de ideële en materiële belangen haar leden. Zij tracht dit te bereiken door het plegen van overleg en het voeren van onderhandelingen met het gemeentebestuur van Zandvoort en belanghebbende andere verenigingen en instellingen die hetzelfde doel voor ogen hebben. In de afgelopen jaren heeft ons huidige bestuur op velerlei vlakken de betrokkenheid laten blijken. En dat kan altijd meer zijn, daar zijn we ons ook van bewust. Maar de open deur naar u als gemeente, collega-ondernemers en overige betrokkenen... heeft ons altijd het gevoel gegeven dat we als een volwaardige gesprekspartners... zijn opgenomen in de geleden van Zandvoort. Iets waar we trots op zijn als bestuur en waar we graag onderdeel van uitmaken. Maar waarom dan toch inspreken vanavond? U doet toch mee als vereniging? Dat zegt u net zelf. U kreeg van dit huis toch de gelegenheid om deel te nemen... in het participatie- en evaluatietraject jaar rond... En daar zit nu juist ons pijnpunt. Zandvoort, wij willen u wat vragen. In de vele jaren dat we met elkaar in overleg zijn... vragen we u als bestuurders ons nu uit te leggen... waarom we in een proces van participatie en evaluatie... met ambtenaren en wethouders op een zijspoor zijn gezet. Of zoals hier eerder vanavond al werd genoemd... gelijke monniken, gelijke kappen. Het raadstuk zoals dat nu voor u ligt... doet namelijk iedere vorm van overlegten niet zijn wij van mening. Waar we in het verleden zo nauw, bij zo nauw bij waren betrokken, geeft dat de ondernemers aan het strand nu het gevoel dat er geen eerlijke, democratische en gelijkwaardige kansen zijn op een vergunning voor jaar rond. Onze vraag bij deze is hopelijk duidelijk voor u. Om af te sluiten, als vereniging spreken wij graag de wens uit om juist in gezamenlijk overleg te komen tot een mooie toekomst voor Zandvoort. Ik dank u voor uw tijd en aandacht. Is er een commissielid die wil reageren? De heer bauer Wilson. Ja, voorzitter, is het is natuurlijk heel vervelend. En dat zult u ook delen. Als u tot de conclusie komt dat u waar in het verleden een constructieve verhouding met de gemeente had, dat daar nu geen gespraak meer van uh, zou zijn. Uh, u vindt niet langer, als ik het goed begrijp, een open deur voor uw argumenten. Uh, de vraag is: wat is daar naar uw mening misgegaan? Allereerst als ik. Uh... Mag eindigen met een zin waar ik zojuist mee eindigen. eindigde. Als vereniging spreken wij graag de wens uit om juist in gezamenlijk overleg te komen tot een mooie toekomst voor Zandvoort. Dus ik denk dat, we in, dat wij daarin zeker de deur open houden voor uh, de gemeente, maar ook voor onszelf om te komen tot participatie. Dat is ook wel gebleken in het verleden... en ook in het moment waarin wij op vele uh, vlakken aanwezig zijn. bij de Voor, Voorzitter, sorry dat ik u interrapeer... maar mijn vraag was, waar is het misgegaan in dat goede overleg? Op 1 februari... Oh, sorry, pardon. Uh, begin uh, oktober zijn wij op de hoogte gesteld... door uh, de uh, ambtenaar, de heer Kamal Maai... dat de gemeente het besluit had genomen... of dat er, althans dat er een ambtelijk voorstel ligt... Uh, waarin de... Het, het raadstuk zoals het nu bij u op tafel ligt aan ons werd gepresenteerd. En dat wij hierin uh, de algemene ledenvergadering van onze vereniging op de hoogte hebben gesteld op 14 februari van het voorgaande jaar. En dat wij eigenlijk met onze vuist op tafel hebben geslagen. Omdat wij daardoor het gevoel hebben gekregen dat er geen eerlijke kans is voor de andere ondernemers om een vergunning voor je rond aan te vragen. Dank u voor de beantwoording. Ja, meneer Van Zutphen, dat is de volgende inspreker. Ja, ja goedenavond. Uh, mijn naam is Doris Van Zutphen. Uh, wat is het? Een twaalf jaar geleden ben ik uh, trotse eigenaar geworden van wat toen de de grens was en nu uh, Rapanui. Uh, nou, uh, Degenen die hier de afgelopen tijd veel zijn geweest zijn uh, Jan en Nico, mijn uh, companen in, in de strandtent. Die zijn beide op, uh, op winterslaap, dus die hebben gevraagd of ik de honneurs wilde waarnemen vanavond. Um, en uh, nou, Jan en Nico hebben beide een achtergrond in het casino en om even een beetje te duiden, Jan die stuurde mij op pad nog met de uitspraak, uh, als Las Vegas één casino had gehad, dan uh, was het niks geworden. En nou ja, om aan te geven dat wij in die zin eigenlijk heel open in het hele gesprek zitten... als het gaat over het aantal jaron-paviljoens. Uh, uh, uh, er is nu een onderzoek gedaan wat, uh, wat kijkt naar economisch draagvlak... en de, de evaluatie van de, van de eerste vijf die zijn toegewezen. Nou, volgens mij is dat uh, uh, uh, gedegen gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat, uh, dat dat als uitgangspunt gehanteerd wordt. Ik sluit ook wel aan op de vorige sprekers en, en dus de uitspraak van Jan... dat ik denk, ja, als je met elkaar iets moois maakt dan trekt dat wellicht weer meer en nieuwe mensen naar het strand en, heeft dat, uh, en creëert dat met elkaar juist daar, draagvlak. Dus ik kan me in al die scenario's best wel wat voorstellen. Dus het lijkt me een lastig uh, gesprek en in die zin uh, kan ik me ook voorstellen dat dat niet het laatste is wat er over gezegd is vanavond. Um... Iets meer over, over Rappenoue. Wij zijn twaalf jaar geleden, eh, zoals ik zei, trotse eigenaar geworden van, uh, van die strandtent. Toen was ook uh, het hele gesprek rondom jaar rond uh, actueel. En ook hebben wij hebben toen aangegeven, wij zouden heel graag uh, jaar rond willen staan en juist uh, de strand omarmen in de charme van de winter. Want, uh, nou ja, ook al eerder gezegd, maar het is prachtig. Um, en eh, toen, het argument spreiding is ook eerder genoemd vandaag. Eh, wij zijn ook eh, lid van de strampachtersvereniging... waar ik toen ook nog veel actief op de vergaderingen kwam. En, eh, en in die zin zaten wij constructief in de gesprekken... met zowel gemeenten als, als overige strampachters. En wij voldeden in ieder geval aan een aantal van die criteria. Alleen toen kwam het punt Bloemendaal. En wij staan letterlijk op de grens bij Bloemendaal. Eh, jullie ongetwijfeld bekend, sterk nog... wij staan zelfs iets over de grens, kwam ik achter... een aantal weken geleden... Um, maar, um, uh, en, en toen is er besloten. Hè, Bloemendaal heeft dat jaar rond uh, beleid pas recent in, in, uh, op, op de plek, maar toen is er eigenlijk besloten om vanuit goed buurmanschap uh, nou ja, ons in ieder geval niet mee te nemen als optie voor het jaar rond. Wat ik overigens begrijp hoor. Want eh, Bloemendaal zei ook, ja, dat is lastig, want dan heb ik weer allemaal Stroompachters die hebben ook uh, en die hebben ook een mening daarover. En wij zijn er eigenlijk niet klaar voor. Nou, dat vond ik natuurlijk vervelend. Hè, dat is, uh, zo simpel is het ook, maar dat begrijp ik wel. Nou wat is nu uh, de situatie en die is heel erg specifiek voor Rapanui, uh, maar die wil ik toch wil ik toegelicht hebben voor de mensen die dat misschien niet hebben meegekregen. Dat wij nogmaals 12 jaar geleden deze gesprek al voerden met elkaar. Afgelopen tijd uh, heeft de gemeente Bloemendaal jaar rond vergunningen toegekend aan zo eerste instantie uh, uh, San Blas en uh, nu vrij recent ook aan de Republiek, onze buren. En dat maakte het voor ons ineens heel actueel. We wacht even, want uh, als zij dan krijgen... kunnen wij in een later stadium, na de evaluatie, ook niet meer jaar rond. Dus dat is het moment waarop wij zijn ingesprongen en in gesprek zijn gegaan... met zowel de gemeente Bloemendaal als de gemeente Zandvoort. Dat is een heel constructief proces geweest waarin we samen hebben gekeken naar... hoe kunnen we hier nou de weg uh, plaveien voor in ieder geval uh, de optie om jaar rond te gaan... Nou, daar is uiteindelijk met de gemeente Bloemendaal tot overeenstemming gekomen. Daarin hebben wij met Rijnland een oplossing kunnen vinden. En daar is ook recent, zelfs notarieel, samen met onze buren van de Republiek... Eh, ...hebben we helemaal afgesproken hoe gaat dat en hoe gaan we dan om met die anderhalve meter die wij dus kennelijk uitsteken. Nou, fijn. Ik zal jullie niet met die laatste anderhalve meter vermoeien, maar dat is allemaal gelukt. En u stelde net de vraag, waarom nu? Nou, die kan ik namens eh, de gemeente niet beantwoorden. Maar voor ons is dus, eh, het is best heel veel werk geweest... en heel constructief hebben we toegewerkt naar een moment... waarop Bloemendaal, Rijnland, de Republiek en Nui tot overeenstemming zouden komen. Nou, dat is in ieder geval nu. Dus, eh, en dat is heel specifiek voor ons stukje. Maar daar is het, eh, het ijzer heet op dit moment. En zouden wij dat eh, graag smeden. Dus ik hoop dat u voor die uitzonderingspositie in ieder geval ook oog heeft... En, uh, nou, nogmaals, in, in een bredere context, uh, ja, uh, er staan in Las Vegas meerdere casino's. Dat, Dat is volgens mij ook zo. Ja. Uh, is er iemand die een vraag heeft aan de, meneer Barberkelsen? Ja, ik, ik, um, ik, ik ben, uh, ik, ik zoek even naar de reden waarom u vanavond kwam inspreken. Want als ik u goed beluister, dan is alles in kannen en kruiken. Er ligt een voorstel om u. ...de status van jou rond het paviljoen te gunnen. Ja. Waar is nog het wachten op wat u betreft? Nou, volgens mij is dat punt 1 geen formele status. Ik ben uiteraard blij met het voorstel, hè. laat ik dat vooropstellen. Maar ik denk dat het goed is om de context wat te kennen. En uh, in ieder geval, wat ik, wat ik u mee wil geven... ...is dat het een beslissing is die niet, kennelijk niet autonoom door Zandvoort genomen kan worden, kon worden. En uh, daar zit nu veel tijd en energie in... van veel partijen die er constructief bij betrokken zijn. Dus ik dacht dat dat in ieder geval een, een punt was om te maken. En de betrokkenheid naar het hele thema... dacht ik, is het ook goed om er iets over te roepen... als ja, het gaat over onze bredere visie. Ja, het eens. En wij gaan in het kader van... al dan niet het nemen van een raadsbesluit... de volgende keer daar verder mee. En vanavond gaan we er eerst nog over debatteren. En bedankt voor uw inbreng. Dank u wel, dank de voorzitter. De volgende spreker, de heer Klinker... Goedenavond, mijn naam is Han Klinker. Ik spreek in namens de heer Ton Ruiter, eigenaar van Sandy Hill, strandpaviljoen 25. Geachte meneer de voorzitter, leden van de raadscommissie. Totaal verrast wordt door BMW een raadstuk voor de goedkeuring van drie jaar rondpavillons aan de raadscommissie gezonden. Als basis voor het raadsvoorstel dient het rapport van Dezicio, dat een groeimodel adviseert voor nog maximaal drie jaar paviljoens erbij. Opmerkelijk is dat de Spot, Burnish en Rapa niet in het onderzoek zijn meegenomen. De redenen worden in het rapport genoemd. Vreemd is dat de gemeente juist deze bedrijven heeft aangewezen als jaar rond onder voorwaarden die speciaal voor deze paviljoens geschreven zijn. In het raadstuk staat dat er geen marktruimte voor extra paviljoens is in de winter. Dit in tegenstelling tot Decisio, dat spreekt over een beperkte marktruimte. Het is niet juist dat er alleen naar de winterperiode wordt gekeken. De seizoensgebonden paviljoens hebben in de winter in het geheel geen omzet. Er moet gekeken worden naar de omzet over het hele jaar. De opmerking van Dezicio dat als er meer jaar paviljoens zouden komen... deze dus niet direct failliet gaan als gevolg van te weinig omzet in de winter... geeft aan dat er dus wel degelijk een bepaalde marktruimte aanwezig is. In plaats van het aanwijzen door de gemeente van bedrijven die jaar rond kunnen gaan, is het beter een eerlijke en transparante oplossing voor alle geïnteresseerde ondernemers te vinden, waarin zij kunnen inschrijven en waaruit een onafhankelijke commissie de inschrijvingen beoordeelt en een keuze maakt. De CCO geeft aan dat in Nederland het aantal strandbezoekers groeit, ook in de winter. En zowel de vraag naar als het aanbod van Jarrond-paviljoens in Nederland stijgt. Dit is juist een trend en Jarrond floreert langs de Nederlandse kust. Niet voor niets staan er al vele Jarrond-paviljoens langs die Nederlandse kust. In meerdere visies wil men meer toeristen naar Zandvoort halen... en daar past, mijn zinzies, meer Jarrond uitstekend in. Zandvoort moet vooruitkijken en niet stil blijven staan. De gemeente Zandvoort loopt geen risico in Jarrond... Risico is voor de ondernemers. Wel zijn er meer pachtinkomsten, bestedingen en overnachtingen in het dorp. Er leeft bij de gemeente Zandvoort een angst voor leegstand en op verpauperingen in de winter. Alsof een ondernemer die 1 à 2 miljoen euro zal investeren, zijn zaak zal dichttimmeren in de winter. Natuurlijk niet. Ten slotte mijn verzoek aan u als raadscommissie. Geeft u de raad een wijs... Negatief advies over dit raadsvoorstel van BNW en laten een nieuwe, eerlijke, transparante procedure ontwikkelen in samenwerking en overleg met alle belanghebbenden. Dank voor uw aandacht, is getekend Ton Ruiter. Dank u wel, meneer Klinker. Een vraag? Geen vraag, dan gaan we naar de heer Petersen. Geachte dames en heren, leden van de raadscommissie. Ik spreek in voor mijn vader Rob Petersen namens Speech Club Far Out, nummer 7. Sinds onze start op het strand in 2009 zijn we aan het praten en voorzichtig aan het kijken naar de mogelijkheid van een jaar rond paviljoen. Na de brand in 2013 hebben wij ervoor gekozen om veel geld in de nieuwe bouw te investeren om klaar te zijn voor een jaar rond locatie. Ook ik was als lid van de werkgroep groep Jaarond van de VVSZ... betrokken bij de gesprekken met de gemeente Zandvoort sinds 2015. En ook ik was volledig verrast door het lezen van het raadstuk. Niet alleen was dit totaal anders dan met ons besproken... maar ook totaal afwijkend van het voorstel van Decisio... welke in hun rapport spreken van de omzetting van, van drie seizoensgebonden paviljoens naar Jaarond. Met daarin Rapanui met name buiten beschouwing te hebben gelaten. Ook miste ik in de procedure een aantal belangrijke zaken... die mij inziens onderzocht hadden moeten worden... Een aantal zal ik hierbij met name noemen. De komst van meerjaar rondlocatie zal een aanzuigende werking hebben voor het toerisme in de winter. Meer aanbod zorgt voor meer bezoekers. Dit gegeven zou zeker onderzocht moeten worden omdat dit van wezenlijk belang is voor Zandvoort en voor de ondernemers. Alle seizoensgebonden paviljoens krijgen veel aanvragen en reserveringen in de winter. De toename daarvan is duidelijk stijgende trend op landelijk niveau. En dan niet alleen het jaar rond paviljoens, maar ook de omzet in de winter heeft, stij heeft een stijgende trend. Ook hier kunnen we zien dat de drukte in de jaren rond toeneemt... en dat dit vaak niet ten goede komt aan de bezoekers... welke lang moeten wachten of zelfs vaak geen plek kunnen vinden. Toename van meer aanbod en meer bezoekers in de winter... zal een positief effect hebben op de economie van Zandvoort. Meer parkeerinkomsten, meer pacht, meer bezoekers voor de detailhandel in het dorp... en meer toeristenbelasting. ander punt wat ik graag aan zou willen halen... is hoe men in de gemeente kijkt naar de voetafdruk... die we als seizoensgebonden bedrijven achterlaten. Ook gemeente Zandvoort heeft gecommitteerd aan een aantal doelstellingen. Als je kijkt naar het aantal vervoersbewegingen welke wij gezamenlijk maken om drie maanden van het strand te zijn met vrachtwagens, hijskraan en shovels... dan is dat voor een korte periode best een aardige belasting voor het milieu. Ook is het zo dat de verplichting af te breken en op te bouwen ons niet in staat stelt een paviljoen te bouwen... wat in staat is een goed energielabel te verkrijgen. Ja, rondlocaties zijn vele malen beter in staat doelen te verwezenlijken op het gebied van duurzaamheid en uitstoot door het vaste karakter. Hierbij denk ik dan aan minder vervoersbewegingen, warmteinstallaties, zonne-energie, et al met al resumerend heb ik moeite met de procedure... welke door de gemeente heeft gevolgd om tot een besluit te komen. Ondernemers welk men heeft gevraagd mee te denken... heeft men niet betrokken in het besluit... en men heeft in mijn ogen ook een besluit genomen... op basis van onvolledige informatie. En niet eens volledig op basis van de uitkomst van het rapport van Decisio. Ik hoop dan ook dat de raad besluit dit advies niet over te nemen... maar in gesprek te gaan met de, e met de commissie... om te komen tot een weloverwogen en eerlijk besluit... waarmee Zandvoort laat zien klaar te zijn voor de toekomst. Dank wel. U wordt ook bedankt, uh, geen vragen. Dan gaan we naar de heer huig Molenaar. Goedenavond allemaal. Uh, ik spreek namens uh, de vereniging van uh, Jaron Pafioen Zandvoort. Um... Via het uh, evaluatierapport wordt een antwoord gegeven op de vraag of er draagvlak en een economische basis is voor uitbreiding van het aantal jaar rond paviljoens. Het evaluatierapport vormde mij een belangrijke bouwsteen voor de actualisatie van de bestemmingsplan Strand en Duin het opstellen van het Omgevingsplan Strand. Dit evaluatie dient als voorbereiding om in de raadsvergadering van 29 januari het volgende besluit te nemen. Enerzijds het vaststellen van het evaluatierapport jarondpavioens en anderzijds in te stemmen met het onder voorwaarden opnemen van het strandpaviljoen Rapanui, sportpaviljoen De Spot en congrespaviljoen Burnies in het in voorbereiding zijnde omgevingsplan met een jarond aandeiding voor de desbetreffende locaties. Ik wil mij hier eerst richten op het evaluatierapport. In het raadstuk wordt aangegeven dat het evaluatierapport antwoord geeft over ...draagvlak en een economische basis is voor uitbreiding van het aantal jarrondpavioens en zo ja op welke locaties. Als ik hierbij kijk naar de definitie van een jarrondpavioen, zoals die gegeven wordt op pagina 5 in het evaluatierapport. Een jarrondpavioen is een strandpavioen in niet permanente bebouwing en daarbij behorende erfen en voorzieningen zoals de rassen... ...waar als hoofdfunctie bedrijfsmatig dranken en of etenswaren voor gebruikte plaatsen worden verstrekt en die het gehele jaar op het strand mag staan en als zodanig gebruikt mag worden... met dien verstanden dat ondergeschikt strandgerelateerd medegebruik... en het houden van kleine seminars, trainingen, kleinschalige tentoonstellingen of trouwlocatie is toegestaan. Het college kiest met de opties de sport als watersport en Burnies als congrescentrum... dan ook niet voor een uitbreiding van het aantal jaronpaviljoens. Dit steunt ook, steunt ook volledig het rapport van de CCO dat er geen economische ruimte en beperkt draagvlak is... De conclusie van de CISIO buiten beschouwing gelaten, want de genoemde uitbreiding van 1 tot 3 blijft tot verbazing wekken gezien de inhoud van het rapport. Dit onderkent het college dan ook met hun keuzes. Echter, als men gaat kijken naar de randvoorwaarden van de locaties, die genoemd zijn, dan valt gelijk op dat voor alle drie geldt dat er gesproken wordt over jaron en dus horeca, uh, voor de spot... Uh, ...dat de hoofdfunctie van de sport watersport is. Nou, hoe, de, hoe worden die kaders dan vastgelegd? Uh, hoe gaat men om met de huidige watersportvereniging? Is daar geen ruimte voor durfsport in de winter? Dichter bij het centrum, dus kan ook voor een economische impuls zorgen. En in de winter wordt deze locatie beperkt gebruikt. Uh, hoe wordt er in de winter met durfsport omgegaan als het laat licht is en vroeg donker wordt? En met de risico's die hier, hier aan vastzitten, denk men aan aangepaste openingstijden... Of betekent dit dat de sport eigenlijk een strandpafier wordt met een unique selling point, namelijk een durfsportlocatie. Voor Burnies, eh, Hoofdfunctie van Burnie's wordt het congrescentrum. Hoe worden deze kaders vastgelegd en hoe wordt hier ook op gecontroleerd? Nou, hetzelfde als het voorgaande. Eh, is de behoefte er ook aan een congrescentrum? En zo ja, waarom wordt deze behoefte niet ingevuld dichter bij het centrum? Op ontwikkellocaties zoals Badhuisplein en entreegebied Zandvoort. Dat ook voor een economische impuls kan zorgen voor het centrum? Kan de hoofdfunctie eh, namelijk congrescentrum dan ook stand houden of wordt deze locatie ook een strandpavillon met een unique selling point? Voor Apanoui eh, ge, ja, wordt genoemd dat deze volgens Rijland op één bouwvlak gesitueerd moet zijn met de Republiek. Dit kan voor presidentwerking zorgen en impliceren dat bijvoorbeeld de spot rechtstreeks op één bouwvlak aan autiek gebouwd zou kunnen worden. Verder vind ik het vreemd dat de CISIO zich beperkt tot de gemeentegrenzen en zelfs nog een grens trekt binnen de gemeentegrenzen door Rapanoui buiten beschouwing te laten. Als men kijkt naar de aanvoerroutes van Zandvoort kan men wel degelijk spreken van één economisch strandvlak waarin al ontwikkeld gaat worden in Bloemendaal en wat dus economisch impact gaat hebben. Conclusie voor ons is gezien de vele onduidelijkheden in de voorwaarden en onvolledige kaders zoals deze gesteld zijn zien we liever dat de gedachte van uitbreiding geparkeerd wordt... En dat binnen de, ontvele, binnen de vele ontwikkelingen die nu op stapel staan een geïntegreerde visie gemaakt wordt. Denk hierbij aan het omgevingsplan Strand, ontwikkeling van de boulevards, entreegebied Zandvoort, Badhuisplein en de ontwikkelingen betreffende het verblijfstoerisme. En niet voor, vooruitlopend hierop keuzes te maken die niet teruggedraaid zijn. Ja. Dank jullie wel. Dank u voor uw uh, betoog. Ik zie twee vinger. De heer De Graaf, ben je aan de rechterkant. Uh, dank u uh, voor uw uh, inspreken, uh, zeer gewaardeerd. Uh, beluister ik u nu goed dat u eigenlijk dit raadstuk van tafel wil... maar daar impliciet ook mee zegt dat u geen concurrentie meer op het strand wil? Um, ik denk dat het decisierapport uh, uh, onderschrijft en ook de college onderschrijft... dat er uh, geen economisch draagvlak is voor uitbreiding van het aantal jaar rond pavilions. Ik denk dat met de keuze die gemaakt is door voor uh, in ieder geval het congrescentrum te kiezen... ...en een deursportlocatie, dat daar uh, op een goede manier invulling aan gegeven wordt... ...mits de kaders daarvoor uh, duidelijk gesteld worden. En die kan ja, ik nu niet terugvinden. Ja, met alle respect, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Uh, u stelt die drie locaties ter discussie. Ja. U wilt het raadsbesluit van tafel, dat begrijp ik goed, neem ik aan. Ja. ja? Maar voor de toekomst, uw mede-ondernemers-horende... Uh, bent u dan van mening dat zij ook een goede kans verdienen? Of zegt u van, eigenlijk is dat economisch niet haalbaar en wij willen geen concurrentie? Nou, wat de CISO ook onderschrijft, is dat er op dit moment geen... En met andere woorden, ik wil graag uw antwoord. Ik ah, weet ja. wat de CISO zegt. Nee, maar ik, ik wil dat, uh, daar een antwoord op geven. De CISO geeft nu aan dat binnen de huidige omstandigheden geen mogelijkheid tot uitbreiding zien, hè, economisch... Um, ik denk als er binnen Zandvoort uh, een heel aantal dingen uh, aangepast kunnen worden en ook uh, met het omgevingsplan uh, kijken naar het amortisatiebeleid wat eigenlijk al ingezet is in het bestemmingsplan van 2009, namelijk het inkrimpen van het aantal paviljoens. En uh, de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden zoals het opnemen van strandbungalows en dergelijke, dat er uh, wel degelijk uh, mogelijkheden zijn. Meneer Stefan, u had ook een vraag. Dank u wel. Ik heb een vraag die eigenlijk aansluit op de vraag van mijn collega. Maar ik ga hem even iets anders formuleren. U bent inmiddels uh, ervaringsdeskundige als, als jaarhond-exploitant. Uh, en uh, u heeft het de, de decisie apport goed gelezen, uh, goed gelezen. Wat ik even zou willen weten. Uh, u vraagt als ervaringsdeskundige. En we weten ook dat de jaarhond wachters hun, hun cijfers hebben laten zien aan de aan de onderzoekers, maar wat ik toch misschien even, om, om, om, om, om even duidelijk te maken wat uw punt is. Wat, wat denkt u, wat de gevolgen zijn als er nu drie horeca paviljoens zouden bijkomen? Kunt u daar een inschatting voor geven? Nou, ik denk dat we naar een, een, een situatie gaan die eigenlijk in, in een hele hoop plekken in Nederland al op dit moment uh, is. Is dat dan namelijk meer dan de helft van de jarenhond paviljoens in de winter gesloten is. En dan kan me wel noemen dat er 50% jaar rond is... maar als men echt gaat kijken naar welke hoeveel daarvan in de winter open zijn... dan uh, heb ik mijn twijfels daarover. Oké, okay, dat antwoord is duidelijk. De vraag ook. Meneer bouwer er ja, komen er nog meer? Ja, voor... Meneer bouwer Wilson eerst. Ja, voorzitter, ik, waar ik even nieuwsgierig ben... dat is, u hebt eerdere insprekers gehoord. En u hebt gezegd, kijk, we hebben een nieuwe formule... Die nieuwe formule trekt nieuwe doelgroepen aan. Wij zitten de andere strandpaviljoens met die doelgroepen niet in de weg. Wat is uw visie daarop? Um, de, de nieuwe formule als het congrescentrum en durfsport? Nee, ik, ik bedoel wat anderen hebben gezegd die nu seizoenpaviljoen zijn en graag je rondpaviljoen willen worden. Ik denk dat er, uh, als we kijken naar de, de huidige paviljoens die er staan, uh, is er al heel duidelijk een... een uh... Een, een eigen beleid en een, een, een, een keuze voor de exploitatie, dus op wat er aangeboden wordt. Ik denk dat een uitbreiding daarvan. Ja, waar moet ik dan aan denken? We hebben een Franse keuken, mediterrane keuken. We hebben gericht op, op feesten en partijen. Wij zijn vooral met vis bezig. Ik denk dat er al een heel divers aanbod is. En uh, wat wij zien is dat het diverse aanbod niet direct leidt tot meer bezoeken in de winter. Meneer Ja, Bedankt voor uw woorden. U triggerde net mij met uw laatste zin. U gaf net aan dat er een uh, aantal jaren ontstaan paviljoens leeg staat in Nederland. Uh, 50% in de winter. Kunt u daar voorbeelden van geven op plekken waar dat uh, gebeurt? Uh, Want met... daar uh, weten wij nog niet zo, uh, zoveel vanaf. Nou, ik weet in ieder geval dat... Uh, uh... Uh, in Zeeland uh, zijn de paviljoens uh, alleen in de weekenden open. Een aantal, niet, lang niet allemaal. En daar zijn ze eigenlijk allemaal jaar rond. Uh, als ik kijk naar, uh, naar onze, onze eigen exploitatie... Uh, ...dan, uh, als jullie vandaag bij ons aanwezig waren geweest... ...dan hadden jullie uh, de tent waarschijnlijk allemaal gevuld. Want voor de rest uh, zat er weinig. Uh, dat geeft wel aan uh, als er uitbreiding gaat komen en er lopen tien mensen op het strand en er uh, staan er al vijf. Ja, dan denk ik niet dat er nog uh, ruimte is voor, voor uitbreiding. Antwoord wel gekregen. U vroeg naar de locatie. Wat wil u nog meer vragen, meneer Driehuizen? Nee, ik, ik begrijp niet waarom het per definitie slecht is als een uh, jaar rond de strandtent alleen in de weekenden geopend is. Uh, nou, het is... Uh, het is volgens mij ook beleid dat de gemeente uh, nastreeft dat wij gewoon het hele jaar door open zijn. En dat is 365 dagen per jaar. Ik wil het, ik wil het als voorzitter toch wel hierbij laten. Want uh, dit komt uh, uitgebreid terug, verwacht ik, bij de inbreng die u allemaal gaat hebben. En de vragen die u aan elkaar gaat stellen. En zeker daarna bij het debat. Zijn uh, uh, Andere relevante vragen niet meer dan, dank ik, de heer Molenaar En met hem alle insprekers die de moeite genomen hebben om hier te komen... En hun betoog uh, te houden. Dan gaan wij uh, uh, verder uh, naar de eerste termijn. Is er behoefte aan een pauze? Wel, dan doen we die kort. Hè? Dan is het echt tien voor elf. Vijf minuten, niet langer.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 there's no doubt If you believe, if you believe Deze raadscommissievergadering. Uh, ja, we kijken natuurlijk allemaal naar de, naar de klok. Uh, en we willen volgens mij allemaal niets afraffelen. Dat heeft, uh, dit onderwerp vraagt dat zeker niet. Uh, ik wilde u voorstellen, als u daarmee eens bent... ...om tot maximaal 12 uur door te gaan. Ik heb een verkenning uh, gemaakt. De onderwerpen vierwerk, vrije zone en camera... Toezicht, dat kan naar februari verschoven worden. Dus als we om twaalf uur dit onderwerp uh, kunnen afhandelen... dan hoeven we morgenavond niet terug te komen. Anders betekent het dat we morgenavond dan om acht uur weer verder gaan met deze raadscommissie. Kunt u zich daarmee vinden in hoofdlijnen? Ja, er is altijd wel wat voor en tegen te zeggen. Maar uh, we hebben morgenavond in feite voor iets anders gepland. Maar dan gaan we dat verzetten, in ieder geval aanpassen. Ja, dan gaan we door tot maximaal twaalf uur. En dan de eerste ronde, de eerste termijn van de raadsleden. Ik kan niet beginnen in de hoek bij de. Sorry. Nee, goed. Voorzitter, begrijp ik nu dat u ook de agenda afrondt tot aan de agendapunten die u zegt en morgen dus geen vervolg hebben op deze avond? Als wij erin zouden slagen om dit onderwerp af te handelen om 12 uur, dan is, zijn die andere twee onderwerpen, kunnen we in februari doen. U als lid van de agendacommissie, ik heb navraag gevraagd, er is geen haast bij die onderwerpen. Nee, maar dat, dat als trikkerde mij, als we het niet kunnen afronden, dan gaan we dus morgen over ook de camera en ook over het vuurwerk praten. Ja, dan zijn we hier toch en kunnen we dat, dat zou mijn voorstel ook zijn, als u daarmee eens bent. In, okay. ja? De keuze lijkt me nu duidelijk, dank u. Goed. De eerste termijn, de VVD dan, begin ik aan die kant. Dank u, voorzitter. Het is eigenlijk, um, uh, de wethouder gaf het aan in de beantwoording, namelijk met de raadsinformatiebrief die we, die we gekregen hebben, dat het een lastig onderwerp is. En als ik naar de schouw kijk, al, in dit geval alle man van pas te maken en door iedereen bemind zijn de onmogelijkste zaken die men in de wereld vindt. Ik denk dat dat vanavond op geld zal gaan doen. Denk je? Voorzitter, om even meteen naar het besluit te kijken. Um, het, is goed. Um, het, u vraagt namelijk om het evaluatierapportjaar rond uh, paviljoens 2018 vast te stellen. Um, daar kunnen misschien wel wat opmerkingen zijn, maar dat is in de basis dat je eigenlijk de, neerlegt wat, wat zouden de criteria zijn om te komen tot een eventuele uitbreiding. Ik denk dat het ook meer gaat om punt 2... Het in te stemmen met het onder voorwaarde opnemen van het strandpaviljoen Rapanoui, sport, sportpaviljoen De Spot en congrespaviljoen Burnies. In het in voorbereiding zijn in de omgevingsplan Strand met een jaar rond uh, aanduiding voor de desbetreffende locaties. Waar het hier om gaat is natuurlijk dat je feitelijk eerst had moeten bepalen wat zijn de criteria. A, willen we een jaar rond uitbreiding? B, onder welke voorwaarden en dan zou je zee voor wie... zodat je op een gegeven moment een procesmatige insteek zou kunnen krijgen... waarbij eh, partijen hadden kunnen inschrijven... en je vervolgens tot een toewijzing zou kunnen komen voor eh, partijen. Um, het triggeren natuurlijk met name van de namen uh, is ook wel een punt. En waarom? Er wordt hier namelijk ook al gesteld dat de desbetreffende paviljoens... een jaar rond aanduiding gaan krijgen voor de betreffende locaties... En dat kan niet. En waarom kan dat niet? Omdat de spot verplaatst om moeten gaan worden. Dus waar gaan we die jaarrond aanduiding neerleggen? Dat is in ieder geval ruimtelijk gezien al een lastig punt. Omdat je wil aangeven van dit is een locatie, dat is een locatie... en de spot op de huidige plek is geen locatie. Dus dat is een onvolkomenheid in het besluit... en is op deze manier ook niet uitvoerbaar. Uh, voorzitter, om dan meteen even door te gaan. En volgens mij werd het aangegeven bij... Uh...